Het Rode Kruis spreekt tegen dat het door Rusland is uitgenodigd voor een onderzoek naar de dood van tientallen Oekraïense krijgsgevangenen in een kamp bij Olenivka in het oosten van het land. Rusland zegt dat het deskundige van het Rode Kruis en de VN officieel heeft uitgenodigd, maar dat wordt dus tegengesproken. Het Rode Kruis wil humanitaire hulp bieden en benadrukt dat anderen moeten onderzoeken of er sprake was van oorlogsmisdaden. Voormalig radiopresentator Jan Steeman is overleden, meldt Avro Tros. Steeman presenteerde onder meer het stenen tijdperk en arbeidsvitamine. Dit laatste programma is het langstlopende landelijke radioprogramma ter wereld. Jan Steeman was 76 jaar. Indonesië blokkeert de toegang tot een aantal grote websites en gameplatforms. De reden is dat ze zich nog niet hebben laten registreren. Ze zijn daartoe verplicht volgens een wet die twee jaar geleden in Indonesië van kracht werd. Apple, Facebook en Google hebben zich wel laten registreren en worden daarom niet geblokkeerd. Wel moeten ze gebruikersdata verstrekken en content verwijderen als de autoriteiten daarom vragen. Een liefdadigheidsinstelling van de Britse kroonprins Charles... heeft 1 miljoen pond aan giften aangenomen... van halfbroers van Osama Bin Laden. Het is een donatie die in 2013 werd gedaan. Charles zou in dat jaar een ontmoeting hebben gehad... met een van de broers van de geliquideerde Al-Qaeda-leider. Volgens Britse media was de prins betrokken bij het besluit... en was hem geadviseerd het geld juist niet aan te nemen... maar dat is volgens zijn kantoor niet waar. Het weer overwegend bewolkt en af en toe regen of motregen... ook vanavond en vannacht bewolking en soms regen...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 Zandvoort heeft, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort z en de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1501. Mijn naam is Benno Veugel. Uw gasten hier voor de komende twee uur in dit nieuwheidsmuziekprogramma. In A Way. A way ja, zo noem ik het maar even. Van John Gregorius. Hij heeft een nieuw album gemaakt. En daar gaan we zo mee beginnen. Maar een lekker rustig begin van, dit, uh, van deze radio show van Peaceful Radio. Daarna komt Zero Ooms, een uh, nieuwe artiest voor dit programma. En zijn uh, album heet Cloud Walker and The Ascent. Dan gaan we terug naar 1998 met Steve Roach. En um, even kijken wie nog meer. Johan Heert met Litorine en Medwin Goetel. Ja, Medwin Goetel komt terug met verschillende albums. En hij maakte in 1998 en omstreeks die jaren verschillende albums. En die hadden toch wel een thema over de, zeg maar de, de mythes van... Engeland, uh, King Arthur en al dat soort. Uh, the Gift of the Exalibur. En eens even kijken wat hebben we nog meer... Oh, ja, het volgende uur komt nog wat langs. Um, op de achtergrond hoor je Mind Over Matter. Zo noemden deze artiesten zich. Het label Isid Digit Music. En dit is het album, of het, ja, het album en de track Avatar. Avatar. Pistolradio.info, daar kan je het allemaal op terugvinden. Je kan het zelfs ook terug luisteren. En ik wens je heel veel luisterplezier.